Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het Belgische luchtruimstoring bij Belgo Control kunnen vliegtuigen in België niet opstijgen of landen. Vliegtuigen die hoger dan 7,5 kilometer vliegen kunnen nog wel over België. Het is niet bekend hoe lang de storing bij Belgo Control gaat duren. De asielaanvraag van twee Armeense kinderen uit Amersfoort moet opnieuw worden beoordeeld. Volgens de bestuursrechter is er onvoldoende rekening gehouden met de voorwaarden voor terugkeer... Lily en Hovik kwamen tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland... en proberen sindsdien asiel te krijgen. De moeder werd vorig jaar uitgezet naar Armenië. De kinderen waren toen ondergedoken. Autofabriek VDL Netcar in Borren ontkent... dat medewerkers onder druk zijn gezet om niet te gaan staken. Volgens vakbond FNV en de OR zijn de werknemers... één voor één bij de baas geroepen waar ze te horen kregen... dat hun tijdelijke contract of hun promotiekansen in gevaar komen... als ze vanavond gaan staken. VDL Netcar zegt dat er wel een oproep is gedaan om niet mee te doen aan de staking, maar dat niemand is geïntimideerd. Het Hoge Rechtshof in Spanje heeft het uitleveringsverzoek voor separatistenleider Puigdemont ingetrokken. De Catalaan zit in Duitsland, dat hem wel wil uitleveren, maar alleen voor verduistering van overheidsgeld en niet voor rebellie. Daar is de Spaanse regering kwaad over. Die vindt dat Duitsland zich teveel met de Spaanse rechtsgang bemoeit. De twaalfde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Brit Duraine Thomas. De rit naar, Alpe, naar de Alpe d'Huez werd lange tijd gedomineerd door Steven Kruiswijk... die zo'n 70 kilometer alleen aan kop reed... maar een paar kilometer voor de finish door een groepje met favorieten werd achterhaald. Van die groep won gele truidrager Thomas de sprint. Tom Dumoulin werd tweede voor Bardet en Vroom. Kruiswerk werd op bijna een minuut tiende. Het weer, vrij zonnig en zomers tot tropisch warm... Vanavond blijft het rustig, landinwaarts blijft het nog lang warm. Morgen wordt het 25 tot 30 graden en is het opnieuw vrij zonnig. Alleen in het zuiden en zuidoosten is er kans op een bui met mogelijk onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Hey Joe.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 Er zijn mensen die naar waar belanden.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 106.9 FM. Loterij, is, mij, haar, ze mij, is een lot uit de loterij, ey. Zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haar, ze doet het ook voor mij, ey. is een lot uit de loterij, Zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haar, ze doet het ook voor mij. Ik ben nog griet aan, ik doe het niet. meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes dierlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik kwam gisteravond.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 In het zand. Zandvoort. Voor zon. zon. Zee. En heel veel zomerhit Dit is ZFM Zandvoort. Help me people now. Help me get the feeling back. got to get the spirit of the old days.